En de Turkse premier Erdogan heeft de demonstranten in het Gezi-park in Istanbul opgeroepen naar huis terug te gaan. Hij beloofde dat de regering zal zich zal neerleggen bij de uitspraak die de rechtbank doet over de plannen om het park te bebouwen. Gedurende de procedure wordt niet begonnen met de herinrichting van het park. Na de gerechtelijke uitspraak wil Erdogan de herinrichting in een referendum aan de inwoners van Istanbul voorleggen. De betogingen tegen het bebouwen van het park groeiden na enkele dagen uit... tot protesten tegen de regering van premier Erdogan. Het weer het koelt vannacht af tot een graad of tien. Morgen in het oosten eerst zon en verder wolken... en in het hele land mogelijke bui, later dan weer zon. Het gaat stevig waaien, aan zee krachtig of hard... en het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB ah, verkeersinformatie. Er lag wat glas op de randweg van Eindhoven, de A2 naar het zuiden. Het glas is van de weg af en de file lost nu op. Tussen kloppen het Bata dorp en knoop het De Hoog nog twee kilometer. Het treinverkeer ligt stil tussen Venlo en Tegelen. Ze hebben daar te kampen met een kapotte trein. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. En keuze kun kunnen maken? Ja, een expresswagen. Kamilla, een een, een, een chocolademelk. Oh, uh, doe maar een dubbel. Nee, munt mintteas voor je Met wagen. met de Rietje erbij.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 Twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond. Onze twee dingen van vanavond zijn... met muziek de wereldvrede stimuleren... en de inspiratie van een sociaal ondernemer. Ja, het festivalseizoen is begonnen. Dit weekend pingpop, ik hoor het, en uh, Oerol. Hier tegenover mij zit sociaal ondernemer Elke van der Linde. Goedenavond. Hey, goedenavond. Uh, groot geworden met, met festivals. Yes. Uh, ooit begonnen met het Bevrijdingsfestival, de ja. Bevrijdingspop. Ja, in Haarlem. In, in Haarlem, daar nog veel meer van dat soort festivals. Campagne Dance for Life tegen ja. AIDS, en ja. HIV. Uh, en nu bezig met nog iets veel groters, namelijk. Uh, masterpiece, gaan we het ja. zo heel uitgebreid over hebben. Onderdeel daarvan onder andere is een, een groot internationaal vredesconcert. Eerst eens even dat Pinkpop, gewoon hier in Nederland. Ja. Het meest langslopende festival in Nederland. Waar het gaan lekker u... gebruld werd. Ah, precies. Gaat u er naartoe? Ik ga er nu niet heen, maar uh, dat had zomaar gekund. Uh, het is natuurlijk een fantastisch festival. Ja, want wat is er fantastisch? Ja, De sfeer en de programmering, alles is goed. Anders zou het ook zo lang niet bestaan. en Altijd maar weer uitverkocht. En, uh, en toch ook steeds meer ruimte voor uh, Nederland. Talent. Uh, dit jaar ook de Opposits daar voor het eerst op het podium. En, uh, maar ook gewoon hele goede, verrassende acts uit het buitenland. Dus het is gewoon supergoed. En het is en... de moeder van alle festivals. Ja, zo voelt uh, ja, het. Ja, ja, ja. En Jan Smeets is natuurlijk ook de vader van alle festivalorganisatoren in Nederland... En, ik heb met hem ooit samen ook uh, uh, kunstbenden opgestart. Ken je misschien ook wel. Zeg jij uh, dus voor mensen het niet beter? Ja, het ja, project om uh, vooral ook mensen, die, jongeren die kunst en cultuur van huis niet meekrijgen. Om, uh, om ze dan daarvoor ook te raken. En uh, mm. ja, dat, uh, ja, dat is gewoon ook een hele mooie bevlogen man. En uh, dat leidt tot dit soort producten. En als u daar bijvoorbeeld rond zou lopen, als u het wel zou, zou doen. Ja. Kijkt u dan ook dingen af? Dat u denkt, hé, hey, dat is slim, ga ik ook doen. Je kijkt, ja, je kijkt altijd 24 uur per dag uh, de, de, in de krant naar alles wat, wat maar relevant is voor je werk. En Noem uh, eens iets wat, wat onlangs... Nou, f, uh, drie minuten geleden, vlak, ik stond even te wachten tot dit ging beginnen... Ja. zag ik nog in de NRC van gisteren van alles in zuid soedan ademt oorlog. En ja, dat moet ik dan lezen, want wij gaan voor Masterpiece... Uh, ook uh, artiesten uit Noord- en zuid soedan bij elkaar brengen. En de bekendste rapper uit zuid soedan Emmanuel Jal... is ook een van onze ambassadeurs. Ja, dan moet ik daar toch ook weer echt alles van weten. En dat vind ik ook leuk. Uh, moet het echt, uh, je kunt iets niet half doen. Dus ja. het moet met 200% passie en anders kun je beter laten. Ja, want even over die passie, want het masterpiece wil ik straks ook alles over weten ja. hoor. Um, even de geschiedenis. 15 jaar was u volgens mij. Ja. Uh, toen bevrijdingspop Haarlem door u geïnitieerd werd. Ja, ja, ja. dat heb ik aan mijn nou vader zo? te danken. Oh. Die, uh, ja, die zat bij die formale verzetsgroepen en die, uh, ja, die, die ging ook naar school en die praatte over uh, wat er gebeurd was. En die kwam een bepaald moment ook thuis en die, zei, die ging naar mijn kamertje en die zei, er wordt niet meer geluisterd en hoe moeten we dat nou met 5 mei? Ik zeg, ja pa, dat komt omdat je praat, en moet met muziek. En toen gaf hij het eerste honderdje. En toen ben ik uh, maar begonnen, wat bandjes bij elkaar geharkt en uh, mijn broers erbij gehaald. De ene studeert, ik uh, heet die. De ene was uh, advocaat, dus ik zei, doe jij maar Contracten. En de ander is bodybuilder. Ik zeg: doe jij maar de security. Ja. En de Melbourne gevraagd om de spullen te brengen. En uh, nou ja, dat is vervolgens in de jaren daarna een beetje uit de hand gelopen. Het werd groter en groter. Er komen nu 150.000 mensen. Ja. En daar heb ik 15 jaar aan gewerkt. En op een paar moment werd ik ook door het Nationaal Comité 4 en 5 mei gevraagd. Of ik dat over heel Nederland wilde gaan opzetten. Dus daar heb ik ook jaren aan gewerkt. Artiesten gevraagd om songs te schrijven. Helikopters dat... heb je misschien wel eens gezien. Ja, zeker. Ja, want nee, dat hoort bij die bevrijding. Er komen nu 1 miljoen bezoekers op af. Ja. Nee, ja. Uh, blijkbaar weet u te enthousiasmeren. Ja, en, maar vooral ook dat het daarna doorgaat. Dus dat ik, waar, waar ik vooral ook heel erg trots ben, op ben... is dat iedereen het ook als iets van henzelf zelf ziet. En, en, en, Nadat het opgepakt is. Ja, dus als je er dan mee stopt, dat het dan niet instort. Ja. En, uh... Goed, dat is de geschiedenis. Ja. Nu hebben we Masterpiece. Ja. Uh, en daarvoor is belangrijk... Ja. hebben we begrepen een speech van Obama. Gaan we even naar luisteren. The people of the world can live together in peace. We know that is God's vision. Nu dat onze werk hier op earth. zijn. Dank you. Thank you Waar hoorde u deze speech? Dit was Cairo 2009 ja. volgens mij. Nou, wat natuurlijk prachtig was dat hij dat daar ook uh, uitsprak en ook uh, heel duidelijk het uh, contact probeerde te herstellen met, uh, met de moslimwereld. En. Uh, ja, Hij uh, heeft daar wel een hele goede toon mee gezet. We kunnen volgens nog een heel programma vullen... met of dat ook allemaal is waargemaakt... en alle details van uh, wat er daarna is gebeurd. Maar mm. het was voor een heleboel mensen toch weer een eye-opener. En voor uh, u dus? Ja, dat we, ja, we hadden allemaal ook zoiets van uh, van ja, dat kan je nou wel uh, roepen. En dan vervolgens dan wat? Dan klappen we allemaal. Dan staat het in alle kranten. En zo gaat het eigenlijk iedere keer. Dan denken we met z'n allen, dat, dat zouden we moeten voorkomen. En we kijken naar de actualiteit. En dan, dan denken we, wat moeten we dan doen? En, en er gebeurt dan eigenlijk te weinig. En, uh, en dus wat heeft u, want u heeft u zag die speech gewoon thuis? Of, ja, of heeft u en gehoord? Nou, eigenlijk het was, het was. Um, het begon op zich al wel eerder. Na het opzetten van Dance for Life ben ik twee jaar door Afrika getrokken en ben ik in heel veel Gebieden geweest en, uh, en toen heb ik contact opgenomen met uh, de directeur van Dance for Life in Egypte en ik zei nou weet je eigenlijk moeten wij samen eh, oost en west wij moeten een, een grote vredescampagne ja, opzetten en dat is masterpiece geworden ja, want kijk wat, wat, er, wat er wat dance for life doet voor heer van aids of bevrijdingspop voor 5 mei of uh, dance for life voor de heer van aids bestrijding of amnesty voor human rights zoiets bestaat nog niet nee. voor uh, uh, peace building voor uiteindelijk met masterpiece wilt u proberen te bereiken dat er wereldvrede komt. Nou, ja, Dat woord gebruik ik dus eigenlijk nooit. Oh. Dat wordt me vaak in de mond gelegd. Maar waar het, ik vind peacebuilding een prachtig woord. Daar ja. zit ook het werk in. Ik zeg wel eens, dit is de Just Do It campagne voor vrede. Ja, Het bouwen van vrede. Ja, En in 2020 willen we ook heel concreet... Uh, 500.000 nieuwe peacebuilders hebben geworven. En wat moeten de die peacebuilders wereld. doen? Uh, Mag ik dat zijn? Ja, graag. Wat moet ik doen? Ja, uh, nou, je moet om te beginnen niks. Maar nee. wij hopen over de hele wereld de mensen zo te inspireren... dat ze aan de slag gaan voor dit thema. En dan gebruiken we de soft power. Ga jij vragen, wat is dat? Ga ik nu zeggen. Dat is namelijk dat je vooral uh, met muziek en kunst, uh, cultuur, uh, video, uh, cartoons... social media, dialoog gebruikt om uh, de, de, ja, de verschillen... tussen twee tegenpolen te overbruggen. Maar um, dan denk ik aan een, aan een land waar nu oorlog is, ja. hè? En nare ellende, ja. die hebben die hier iets aan? Aan dat ik hier met mensen in Nederland daarover ga praten... Nou, en mooie muziek ga luisteren? Om te beginnen is het dus een internationale campagne. En we zitten nu al in veertig uh, landen. En het wordt vooral ook gedragen door voormalig war -childs. En we zitten in heel veel conflictgebieden. Mm -hmm. En de focus ligt ook inderdaad op het voorkomen van nieuwe conflicten. Dus kun je, kunt u ja. uh, uitleggen wat er dan bijvoorbeeld in een conflictgebied gebeurt... Op, uh, ja. Ja, eigenlijk is het op zich heel simpel. Als je naar alle conflicten kijkt, dan uh, gebeurt iedere keer hetzelfde. Aan beide kanten uh, gaan mensen steeds harder roepen... hoeveel gelijk ze wel niet hebben. En er zijn te weinig mensen die proberen om dan nog... de common ground, de verbinding, te, te zoeken. Ja. Nee, en maar in zo'n conflictgebied, ja, he, u ja, zei, ja. we zijn ook actief daar. Ja. Juist om te zorgen dat het daar verandert. Ja. Hoe dan? Met wat voor iets ja, dan? Ja, nou, dus, dus dan geef ik je nu een voorbeeld. Bijvoorbeeld uh, een paar maanden geleden in uh, Sierra Leone... Ja. trokken twee stammen op elkaar af om iets te beslechten. En was ook het lokale Masterpiece Groep echt in een busje gesprongen... en daar de hele nacht tussen gaan staan om te onderhandelen. En de volgende ochtend met de chiefs, met de moeders en met de politie... en de volgende ochtend waren ze in staat om een vredesakkoord te sluiten. Nou, uh, we hebben in heel veel andere landen... dan, dan doen we projecten op scholen, universiteiten. Uh, we hebben In Libanon hebben we een hele grote groep journalisten... die proberen om er alert op te zijn, om niet iedere keer de extremisten... Een, een grote vloer te geven, maar het juist ook de verbinders een microfoon onder de neus te duwen. En zo kun je over de hele wereld actief zijn om uh, die uh, escalatie van conflicten te voorkomen. En, en is het zo dat deze mensen die daar daadwerkelijk in Sierra Leone tussen die strijdende partijen gingen staan? Ja. Dat waren leden of volgers of, ja. of masterpieces. Ja. Maar goed, stel dat dat nou enorm uit de hand loopt. Ja, dan... Uh, Want dat kan natuurlijk. Zeker ja. in zo'n land. Dat kan. En um, in eerste instantie wilde de politie hem er ook niet tussen laten. En en, uh, maar hij zei: Als iemand het kan vertellen, kan ik het. De lokale masterpiece-coördinator, die zei van: uh, broer, hij is zelf een voormalig uh, woordchild. En uh, bij een vorige oorlog is hij heel veel familie kwijtgeraakt. En uh, hij zei: Nou, ik, mijn luister, naar mij luisteren ze misschien wel. En dat, dat bleek ook zo te zijn. En vervolgens moet je er een heel programma achteraan zetten. Dat je ook eh, dan vervolgens met dialoog en muziek en evenementen probeert om die stammen veel vaker met elkaar in contact te brengen. Nou, dat doen we ook in Pakistan, Afghanistan, in, in uh, Tibet, in Nepal. En hoe, hoe zijn daar dan de resultaten van? In uh, Bangladesh ook laatst net weer twee grote vredesconcerten. Nou, je ziet dat het leidt tot ontspanning en, uh, en, en ook uh, uh, andere gedachten. En meer ruimte voor een ander, ander geluid. En dat is zo ontzettend belangrijk. Maar het moeten dus hele Mensen zijn, want ja. we hebben bijvoorbeeld nu Syrië. Hè? Ja. Nou, dat is zo mooi dat je dat zegt. Want eigenlijk eerlijk gezegd een jaar of zes geleden dacht ik dialoog... dat dat een beetje, beetje softe business was. En, um, maar de mensen die in een uh, moeilijke situatie het lef hebben... om uh, de twee uitersten te verbinden en te zoeken... naar dat er misschien wel meer is dan één waarheid, dat zijn de helden. En wij hebben echt besloten met deze campagne... we willen 500.000 van deze helden werven in de komende jaren. Mm -hmm. We willen ze trainen, we willen ze inspireren... we willen ze met elkaar in contact brengen. En we willen ze tools geven en concerten. En artiesten en songs en social media, die helden, daar willen we de, de wind onder hun vleugels zijn. En, en zal e jij zien wat ze dan met elkaar kunnen bereiken? He, heeft u echt, want ik wil helemaal niet zuur klinken, nee? maar dat heeft u ook niet? Nee, nee, maar dan misschien ga ik nu zuur klinken. Oh, ben benieuwd. <laughs> want uh, neem ik ga wat zoete koffie. Uh, is het niet, gelooft u daadwerkelijk dat hier inderdaad een stap mee te zetten is? Ja, natuurlijk, ja. dat zien we ook. Het is niet geloof, het is gewoon een feit. We ja. zien op allerlei plaatsen dat uh, uh, conflicten uh, ja, minder escaleren. Ik zou nog een voorbeeld geven. We hebben ons hoofdkantoor in Cairo... En daar zijn natuurlijk heel veel demonstraties aan de gang... waarin de liberalen heel erg tegenover de salafisten staan... en de brotherhood. Maar we hebben elke twee weken hebben wij um, ook jongeren uit al die drie groepen... nog op ons kantoor bij elkaar. verhitte de debatten over de inrichting van, van hun land in de mm -hmm. toekomst. En dan gaan ze daarna meestal demonstreren. Staan ze ja. op verschillende kanten. Maar dan zijn dat wel de mensen die kunnen zorgen... dat het bij demonstreren blijft en het niet tot stenen gooien leidt. En um, dat zijn allemaal van die, van die voorbeelden. Daar kan ik je echt uren over vertellen. Ja, en, waar je, waardoor u erin gelooft. Hoeft u in elk geval. ja in op en een... en vooral ook die duizenden die voor ons nu uh, in 35 landen actief zijn en nog iets te noemen ja. is dat uh, twee weken geleden zei de VN uh, stuurde ons een brief en, uh, dit is een van de snelst groeiende uh, sociale doelen ter wereld met ja. meer dan duizend likes per dag groeit het over de hele wereld dus we zijn niet de enige die erin geloven nee een soort volgelingen zijn het nou, ja, ik uh, noem het uh, ja, masterpieces, ja. bruggebouwers. Die masterpieces uh, die willen ja. dat er op 21 uh, september... Hè, de ja. Internationale Dag van de Vrede... Ja. volgend jaar in Istanbul een groot concert wordt gehouden. Ja. Uh, dat hoort hierbij, ja. bij dat gevoel. Creëren. Ja. Wie gaat er meedoen trouwens? Het gaat in de enige stad ter wereld waar twee continenten bij elkaar komen. En daar gaan wij uh, de artiesten op uh, een podium geven... die uit alle belangrijke conflictgebieden van de wereld komen. Als geen ander kunnen zij de wereld vertellen dat oorlog nergens toe... Leid. Wie, wie bijvoorbeeld? En uh, dat zijn artiesten die in die landen beroemd zijn. Ik weet niet of jij de nummer 1 van Oezbekistan bent. Zeker ken. niet. Nee. Nou, en, maar daar verkopen ze meer platen dan Madonna <laughs> en, oh, en, okay. en Shakira bij elkaar. Ja, ja. het is uh, Yulduz Usmanova. En uh, wij denken altijd dat we het moeten oplossen met, uh, met onze eigen bono. Maar er is een bono in ieder land. En juist die bono's uh, geven wij een platform. En heel vaak laten we ze ook optreden met hun, ja, zeg maar de opponent. Dus uh, de, de, de beste artiest van Zuid-Soedan met Noord-Soedan. En Afghanistan met Pakistan... India met Pakistan. Uh, Rusland dus. met Tsjetsjenië. Uh, Turken met de Koerden. Ja. Uh, en, en, en dit jaar dan, 1 ja. september. Wat, en, wat, dat, en daar gaat zo'n signaal van verbinding en hoop van uit. En gaan miljoenen mensen gaan dat bekijken. En als daar een groot deel van zegt, nou ja, weet je, ik geloof er ook in. Ik heb daar zin in. Ik ga dat opbouwen. Dan groeien we door naar 2020, wanneer mm -hmm. we weer een internationaal concert doen. En, uh, en zo bouwen we deze movement. En natuurlijk, toen ik begon met Dance for Life. om met 5 mei, gingen er ook wel wat wenkbrauwen omhoog. Maar ondertussen is 5 mei nu het grootste evenement van Nederland. Zelfs mm -hmm. van heel Europa, he, met 1 mm -hmm. miljoen bezoekers. En Dance for Life hebben we al miljoenen opgehaald... voor HIV-AIDS-bestrijding. Het is ook in 30 landen. En dit is nu ook aan het gebeuren. En dit jaar gaat het gewoon voorbij, 21 september, want dit is dus volgend jaar? Ja, het antwoord is nee, uh, want 21 september is, uh, is de internationale dag van de vrede. Dan gaan we uh, alweer in een heleboel landen, zitten we waarschijnlijk al in 50 landen, gaan uh, al onze organisaties ook evenementen uh, organiseren, mm. uh, waar dus weer heel veel muziek gebruikt wordt om tegenpolen bij elkaar te brengen, uh, of soms ook mediacampagnes. En in Nederland hebben we een uh, tv-programma, uh, wat we ook heel erg gaan aankondigen, dat gaat iedereen heel erg van genieten. Er gaan uh, drie die, uh, Nederlandse artiesten binnenkort naar uh, Congo... om uh, daar ook met lokale topartiesten ja, te, te zien... hoe muziek kan ja. bijdragen aan het bouwen van vrede. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen met Margreet Rijntjes. Tot half negen ben ik in gesprek met sociaal ondernemer Ilko van der Linden. Begonnen met het organiseren van uh, bevrijdingsfestivals. Toen Dance for Life uh, en nu Masterpiece voor Wereldvrede. Uh, we spraken Freek Landmeter... Uh, directeur van uh, IKV Pax Christi, met ja. wie u uh, gaat ja, samenwerken. Is een van de partners. Ja, ja. normaal gesproken woont u in Spanje, maar u bent nu in Nederland onder andere met hem uh, in gesprek geweest uh, gisteren. Ja. Um, en hij vertelt uh, hoe hij uw bevlogenheid verklaart. Okay. die straalt heel erg uit dat hij van uh, jongs af aan en in zijn leven mee heeft gekregen dat het belangrijk is om. Uh, met, uh, met de mensen, de zwakke mensen, met tegen onrecht strijden. En hij heeft daar een groot voorbeeld in zijn vader... die ook heel erg actief is geweest in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. En dat weet hij over te brengen. Hij, hij kan je enthousiast maken. Daar waar mensen soms denken, ja, al die ellende, daar kan ik niks mee. Daar kan ik niks aan doen. Daar kan Ilko op allerlei manieren, um, door muziek, door cultuur... maar ook door een heel goed verhaal over waar, wat er eigenlijk gebeurt in de wereld... Uh, kan ik je overtuigen dat er wel wat kan gebeuren? Vader verzitsheld, hè? u noemde het zelf net ook al. Nou, hij zou dat zelf nooit zo zeggen, maar uh, ja, hij was actief. En, uh, ja, wat maar... ligt daar de oorzaak inderdaad? Nou, hij was dus degene die mij vroeg van uh, ja. wat vind je nou van de nee, goed, Is het zo dat, dat hij inderdaad, hè, hij was de held, tenminste, het gezin, met, met blijkbaar drie broers. Had u het gevoel dat u ook een held moest worden? Nee helemaal niet. Nee, nee maar ik, ik vind het wel prachtig dat u die vraag aan een 15-jarige heeft gesteld. En ik zeg nu ook heel vaak tegen mensen van stel, die betrek 15-jarige. Moet je zien wat er uit voortkomt? kan komen. Het grootste evenement van Europa. Mm -hmm. Gewoon simpelweg omdat ja. die vraag is gesteld. Ja. Maar was het onderwerp van gesprekken op de zondagochtend aan tafel? Nee, niet eens zo heel erg. Eigenlijk heel ontspannen. Ja? En uh, het kwam ook een beetje van... Uh, toen ik dertien was, waren ook die campagnes van, uh, voor uh, anti-apartheid. Nelson Mandela. En ik dacht ook: van nou, ah, dat is toch belachelijk dat hij daar opgesloten zit om vanwege zijn kleur. En toen ben ik eigenlijk ook mijn eerste campagne al gaan doen. Ja, geëngageerd al vanaf ja. jongs af aan. Eigenlijk. Ja, en, en hij toont ook, bedoel, hij is een van de mensen die ook zegt van nou waar, waar muziek nou niet toe kan leiden. Hè. Al die concerten over de wereld, die songs die werden geschreven, dat heeft heel erg geholpen om de apartheid neer te halen. Mm -hmm. Dus daar zit ook een heleboel inspiratie. En als mensen echt willen zien wat de wereld voor mooie voorbeelden heeft, dan hoef je helemaal niet cynisch te zijn. Freek Landmeijer, die Landmeter, zei ik het fout? Ja, dat geeft niet. Landmeter, ja, van Pax Christi. Um, die zegt ook dat er aan die gedrevenheid, aan die passie... nog een andere kant zit. Even luisteren. Ik denk dat hij een hele grote passie heeft en een soort onvoorwaardelijk geloof in uh, dat het beter kan in de wereld. En dat leidt soms tot, denk ik, tot ongeduld. Um, omdat hij gewoon niet kan begrijpen dat, uh, dat eigenlijk niet iedereen en uh, nee, niet iedereen in Nederland en in de wereld uh, voor dat goede wil strijden. En daar kan hij soms boos of ongeduldig over worden. Uh, en tegelijkertijd uh, zie je dat hij daar ook heel veel energie uit haalt. Klopt het? Nou, boos hoop ik dat het wel meevalt. Maar ja, ja, ja, ja. Het is, uh, wat ik vooral moeilijk vind... is dat uh, mensen dan soms geneigd zijn om uh, ja te zeggen en nee te doen. Uh, dat, is, dat is de categorie waar ik het het meest moeite mee heb. Mensen die het ene beloven en het andere doen, dat hoef je helemaal niet te doen. Maar misschien durven ze dan naar een enthousiast verhaal geen, uh, geen nee te zeggen. Dat zou dan misschien wel kunnen. Maar uh, ja, ik, uh, ik vind cynisme vind ik wel moeilijk. Dat haalt zoveel naar beneden. En uh, dus daar heb ik het altijd wel lastig mee. Maar ja, dat duurt dan drie, drie seconden hè, en dan ga je weer door hoor. Ja, maar uh, is cynisme soms ook niet reëel? De realiteit van deze tijd? Van deze ja. ellende op, al de, op de wereld? Ja, uh, en dan is het nog steeds aan ons om te kijken naar welke realiteit... Uh, hè, waar haal je je inspiratie uit? En daar heb je gelukkig zelf nog een enorme rol in. Ja. Waar haalt u inspiratie uit? Nou, uit al die schoonheid die er is, de, de, de kunst, de cultuur, de muziek, uh, de, de, de twinkel in de ogen van de mensen die jouw masterpiece meebouwen. En, en, en kijk, er wordt dan vaak wel het hele grote in je, in je schoot geworpen. En, en dan worden ook nog wereld, wereldvrede als woorden aangekoppeld. Maar het staat zowel in de Koran als in de Torah dat als je één iemand redt, red je eigenlijk de hele wereld. Ja. Dus bedoel, het begint al met dat kleine, met dat wat dat, dat, dat je een jong iemand hebt kunnen inspireren om uh, iets zinvols in zijn leven te ja. doen in plaats van iets totaal, ja, uh, plat, nutteloos, ja, want er, er zit hier een man tegenover mij, een, een knappe man, een uh, veertiger, lang blond haar. Dat klink en... je niet meer zuur hoor. Wat? Nee. Oh, nee. <laughs> dat heb je daar <laughs> helemaal niet gedaan. <laughs> uh, uh, Gebruind. Uh, is het zo um, dat, dat inderdaad die houding, die, dat is een dominante, heftige manier van doen... Denk ik. Voor mensen is dat ook lastig, denk ik, om, om met u te werken. Want er zit weinig ruimte voor. Ik geloof er niet in. Elk... Nee, je gaat lachen. Is het zo? Het is dringend. Ja, ja, misschien. Ja, dat zou best kunnen. Is het zo? Ja, dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Ja, nee, dat, dat zou. Ik denk eigenlijk. Maar wat ik, wat ik wel heel erg zie is dat. Uh... Acht van de tien mensen waarmee je werkt in de ene campagne... die gaan allemaal met veel plezier ook weer mee naar de volgende campagne. Want je krijgt er een enorme kick van. En uh, Maar twee van de tien die houden dat niet vol. Dat je, dat je s'avonds laat nog hebt gewerkt... en de volgende ochtend je mailbox weer vol zit. En Is dat uh, het? Nou ja, dat, het, dat, het, uh, dat je altijd door moet. Dat je echt dat van je verwacht wordt dat je 24 uur, 7 dagen lang scherp bent. Want anders dan gaat het echt niet lukken. En, uh, dus dat, je kan me voorstellen dat dat wel eens, uh, wel eens lastig is. Heb je is. knallende ruzie wel eens? Nou, valt eigenlijk ontzettend mee. Valt ontzettend mee. En, uh, maar ik kan me wel voorstellen dat het, dat het dwingend overkomt. Ik zeg ook altijd dat, dat, dat al die mooie projecten... Waar, hè, dit weekend ook weer, al die evenementen... ik ben ervan overtuigd dat alles wat slaagt... gaat terug naar vijf, vijf letters en ja. twee woorden. Namelijk. En twee dingen, dat is voor ja. jullie leuk. Ja. <laughs> en dat is uh, wil of zin. Als het geboren wordt uit dat je het heel graag wil... of dat je er ontzettend zin in hebt... Dan wordt het ook mooi. En, uh, en dan weet je ook dan als je daar dichtbij blijft, dan wordt het ook geen politics. Nee. En, uh, maar ja, ja, als je ontiegelijk gedreven bent vanuit wil en zin tegelijkertijd. Ja, dan kan het wel eens. Ja, broer, sommige mensen hebben helemaal geen zin in wat ook. En uh, willen ook nog eens niks. Nee. Ja, die mensen hebben het dan wel lastig gedaan. Want met u mij. heeft de wereld <laughs> rondgereisd. En daar heeft u dus ellende gezien. Ja. Was dat ook het moment dat inderdaad u dacht. Weet u ook nog een moment dat u dacht. Ja, ja. Die, ja? ja mooi dat je dat eigenlijk aanhaalt. Want... Er uh, wordt ook wel eens gevraagd, van, nou, waar haal je dan die energie vandaan? En ik denk ook wel dat het mijn antwoord is om met die pijn om te gaan. Ik was bijvoorbeeld in uh, Kenia, waar die burgeroorlog... Uh, opeens in een land wat vier maanden daarvoor nog... het meest stabiele van Afrika werd genoemd. En, uh, nou, en ik, we, dat, we moesten echt een soort van vluchten door, uh, naar Oeganda. We hadden een reis gemaakt met mijn vrouw en drie dochters... door 51 landen en ze zijn ook in heel veel conflictgebieden geweest. En ja. toen... Uh, en ja, dan, dan zijn we in Rwanda naar het Kikali Memorial Center geweest. Dan kom je echt huilend uit. Dus je ziet wat het doet als de wereld wegkijkt. Persoonlijk denk ik dat ik het het moeiste, moeilijkste heb met, met onverschilligheid. Ik denk dat dat het punt is. En als je gewoon tegen mij zegt, joh, ik heb even andere prioriteiten. Of laat die beker met mij voorbij gaan. Of uh, whatever, ik kan heel veel hebben. Maar ik vind onverschilligheid vind ik echt wel moeilijk. En dat doe ik ontiegelijk mijn best om iemand zo te raken en mee te krijgen. dat die, En wat is ja, dat dan waaraan? Maakt dat aan als iemand onverschillig is? Nou, ik, ik denk dat, dat dat doet mij zeer. Als je ziet wat er in de wereld gebeurt. en we denken dat we er maar helemaal niks mee te maken hebben. en mm -hmm. het laten het maar gebeuren. ja, dan. Uh, ik ga er uh, niet over oordelen. Dat, wat, wat, wat het voor mij doet, is dat ik dan liever met nog een klein schepje extra uh, energie proberen om iemand toch mee te krijgen. Want weet je, ik ben nooit zo bezig met die 10% die, uh, ja, die echt totaal niks wil, of die 10% die al aan je kant staat, maar die 80% daar midden, als mee die, die meegaat, dan gaat er echt iets gebeuren. Dat, ja. en, en, en dat, dat kan we, echt. Ja, met, dat is uw intentie in elk geval. En met muziek kom je in de harten en, en ja. kunnen er hele grote Waarom dingen gebeuren. Waarom ging u met, met drie kinderen uh, rondreizen door conflictgebieden? Want dat is niet nistelijk, denk ik. Ja, ik ging rondreizen door de wereld. En dan kom om je ook in conflict En waren te dat gevaarlijke reizen ook wel eens? Soms wel, soms was het ook echt... dan gingen we uh, kinebisa binnen. Oh, moet even opletten, dit is een negatief reisadvies. En, de, en dan? Nou ja, dan moet je gewoon goed opletten. Ik bedoel, Nederland is ook heel gevaarlijk. Uh, het is ontzettend veel water, <lacht> maar als je weet waar het ligt... ga je er niet in. Nee. Dus je moet ontzettend goed lezen, opletten, praten, luisteren... Uh, intuïtie en... Uh, en, en, en dan vervolgens veel contact maken met de mensen. Maar wat ook nog grappig is, vlak voordat ik vertrok dacht, zei iemand: Je moet een pistool meenemen. Ik dacht: Een pistool? Ik? Weet je wel, ik loop al mijn hele leven met een geroken geweertje rond. Dat, uh, dat, ben, dat is niet voor mij. En, met wat, lo wat loopt een er? Een geroken geweertje, ken je dat symbool niet? Oh, ja, en, waar staat het ook alweer voor? Nou ja, Vrede. Ja, nou ja, dat wapens uiteindelijk de grootste nonsens zijn. We geven dus met de hele wereld per jaar, hè? alle mm. regeringen per wereld geven 411 miljard dollar uit aan nieuwe wapens. En elk jaar weer meer. En het levert geen veiligheid op. We zijn ervan overtuigd. En deze campagne van Masterpiece gaat op een bepaald moment... ook die spiegels ophouden bij wereldleiders. Als we met, met, met honderdduizenden actief zijn. Hè, dat je als je de helft daarvan naar gezondheid en voedsel en onderwijs brengt... dat dat veel meer veiligheid oplevert. Zo simpel kan het zijn. We zeggen wel dat er een financiële crisis is. Hier is er ja, helemaal niet. Het is een maar, mentale crisis. Maar ondertussen, u heeft dat hele land rondgereisd. U bent hier in Nederland in de weer. En, en dan trekt u zich terug op een berg in Spanje. Ja. Is dat nodig dan vervolgens om weer tot rust te komen? Nou, eigenlijk was het helemaal niet bedoeld om een nieuwe campagne te beginnen. Ja. En, um, en wij dachten van, uh, nou, weer eens een nieuw gebied uh, uitproberen. Als Europa dan toch één land is, waarom zouden we dan niet in het warmste deel van ons land gaan wonen? En uh, van, daarvan, van, van Europa? Ja, ja, maar Europa is toch dan één land. Dus ja. en, en we mogen ons overal vestigen. Ja. Dus toen dachten we, nou, leuk, dus weer eens wat anders. En... Um, maar het ook allemaal niet zo uit. We zijn geboren in een land dat je na anderhalf uur al in het buitenland bent. Maar dat is heel uniek. Mm -hmm. Heel veel mensen lopen in een land dat het drie uur duurt voordat je ja. aan de andere kant bent. Dus ik dacht, nou, maakt niet uit. En, uh, maar dan gaat het toch broeden. Ja. Dan ga je toch... Uh, en uh, Al die ervaringen van die reis... En, en al die conflicten die worden genegeerd. En je denkt, waarom is zo'n campagne er nog niet? En dan belde ik die, uh, ja, die Dance for Life collega in Egypte op. En stiekem hoopte ik misschien nog wel dat hij nee zou zeggen. En toen zei hij ja. En toen zijn we maar begonnen in 2009. Rustig praten. Eerste partners erbij gehaald. Zoals IKV Pas Christi en de Triodos Bank. Ja. En, Hoort jou uh, Daar praten we ook mee. En... Uh, en, ja, en, en, en dan, dan gaat het groeien. Dan bouw je je bestuur. Dan schrijf je je plan verder uit. En inmiddels hebben we al 39 collaborative partners. Ja, media en dus partners, nu vervolgens en... aan de PR werken. Ja, want wij kennen het nog halen. niet, de term. Dus ik bedoel, de ja. mensen die geluisterd hebben nu wel... Ja. Maar uh, we gaan er nog veel van horen. Hè? Zo is dat. Heel veel succes ermee. Dank je wel. Heel veel succes. Um, Ilko van der Linden, daar sprak ik mee. Ooit begonnen dus met uh, bevrijdingspop in Haarlem. Daarna Dance for Life. En nu dus de masterpiece. Waaronder dat hele grote internationale vredesconcert in, uh, in Istanbul. Yes. We zijn benieuwd. Dit was hem. De uitzending van deze vrijdagavond van Twee Dingen van Max. Meer informatie en het uh, terugluisteren van uitzendingen kan op onze site Dingen.nl. Um, ja, nu BNN Today, Willemijn Veen, over Welke onderwerpen staan er bij jou op de rol? Nou, volgens nog heeft Boris van der Ham het geloof ik over de, de groene uh, olijven. Wat zei je, Boris? Nee, oh ja, nee. Ik, ja, nou de groen, ja, het zijn lekkere <laughs> ja. olijven. We hebben groene olijven, we hebben zwarte olijven, we hebben feta, we hebben pimentjes, we hebben bier. Het wordt gezellig. Danny Meekertjes er, Boris van der Ham, Lamia Aharuay. En we hebben het onder andere over uh, Prism. Maar dan de Nederlandse versie, want daar wordt heel hard aan gebouwd. Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Half negen, hier is Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Turkije zit een grote groep militairen uit Syrië. 73 officieren, onder wie generaals en kolonels... zijn met hun familie uitgeweken naar Turkije. In totaal 202 mensen. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Turkije heeft niet bekendgemaakt... wanneer de groep officieren uit Syrië in Turkije is aangekomen.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 En de onderwijsinspecteurs die maandag de nieuwe eindexamens afleveren bij de Ibn galdoen School in Rotterdam, blijven aanwezig als de leerlingen de opgave maken. Op de school moeten vanaf maandag 23 examens worden overgedaan omdat er is gefraudeerd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. WNN Today, Willemijn Veenhoven.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 Vrijdag sluit ik in BNN Today de week af. En dat doe ik met uitgesproken gasten spraakmakende onderwerpen. En hele fijne muziek. Eindexamengate, de graafgate, afluistergate. En een partij vervuilde ecstasypillen. Daarover straks meer. En Luke Kikink zit aan tafel. Die heeft weer wat uh, mooie dingen uit het nieuws gehaald. Ja, klopt. Mijn hoogtepunt van de week was toch echt de persconferentie van premier Rutte. Uh, die had een kinderpersconferentie. Dus mocht voor allerlei kinderen uh, mocht hij, uh, zijn verhaal doen. En die kinderen mochten dan vragen stellen. Zoals, nou slaap je wel eens in een torentje? Nou, dat was niet zo. En, en, en ook serieuzere dingen. Zoals, wat vindt u van discriminatie? Nou, daar had Mark Rutte een, een broertje dood aan. Sowieso aan discriminatie. En hij had ook nog een hele mooie uh, anekdote bij. Ik spreek wel eens in Nederland met kinderen die uit een... Van oorsprong Marokkaans of Turks gezin komen. en op school zitten en die zeggen. omdat ik Mohamed heet of Fatima. moet ik twee of drie keer zoveel lang solliciteren. dan iemand die Jan of Mieke heet. En sindsdien, sinds hij dit gezegd heeft. kan ik alleen maar denken. zouden die kinderen niet zo vaak moeten solliciteren. omdat ze maar acht of negen jaar oud zijn? Dat zou ook kunnen, natuurlijk. Ik weet, het blijft toch plakken op een of andere manier. Vond het er, er opmerkelijk uit? Kinderarbeid is toch verboden in Nederland? Ze ja, ja, hij komt ze een... tegen. ja, hij komt ze tegen. Ja, maar voor de uitkering moet je steeds meer doen tegenwoordig. <laughs> dat... Luc, je doet niet alleen het nieuws, maar je hebt ook muziek uit je eigen iPod. Ja, klopt. Ik heb heel veel mooie uh, nummers meegenomen. Uh, een paar bands die op pingpop staan, want het is Pinkpop weekend ja. hè, dit weekend. Dus ik heb er een paar meegenomen. En ook wat dingen nog. Uh, ik ben ooit een keer op vakantie geweest. Inmiddels alweer een paar maanden terug. Maar oh. dat blijft, ook dat blijft plakken bij mij. Dus <laughs> zelfs nog een country liedje. Ook. Vrijdag gaat het er weer over. Over. Zeker. Ik dacht we kennen alles wel. Nee, ik heb, ik heb nog eentje over en die is toch wel heel erg leuk, maar ook wel echt een.. Sticky aan de vrouwelijke kant en ik schaam er ook wel een beetje voor. Ah, ik het ik heel niet wachten. Heel plakkerig is het Dolly Parton? Nee, nee, ah, nee, nee. Het is ook. Vrouwelijk is plakkerig. Ja, niet, nee, maar, ja, nee, het is echt zo. Het, ga, nee, maar het gaat ook echt. Het is vanuit een vrouwelijk perspectief ja, gezongen. Ik ga het zo meteen allemaal vertellen. Nee, Dolly, nee, Dolly nou, Parton. Wie kan het anders zijn bent. dan Dolly Parton? Kom op. Gaan we horen. Ja, dat gaat straks horen. Dat meteen Aan tafel, eigenlijk heb je iedereen al gehoord: Morris van der Ham, Lamia Aruai en Danny Mekic. Die hoor je zo. Maar eerst de sport. Ja. Meneer Kalaas. Nee, dat was, dat was gisteren. Ja, dat, dat snapt helemaal niemand meer. Nee, uh... dat dus leg het toch nog even uit. Ja, nee, want je Nu, nu denkt de luisteraar, waar gaat het over? Ja, Jeroen wilde graag architect worden. Ja. Toen ik zes was, hè? Ja. Ja. ja, Het werd journalist. Jeroen staat goed goed Goedenavond. uiteindelijk Goedenavond. Robert Maaskant heeft een nieuwe baan. Hij wordt trainer bij Dynamo Minsk. Maaskant was afgelopen seizoen trainer bij FC Groningen. Maar vandaag tekende hij een contract in Wit-Rusland. Nou, ik heb de afgelopen dagen in een enorme rollercoaster gezeten wat dat betreft.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 Ja, hebben ze daar een baan. Bieden ze maar een buitenlander aan, dacht ik aan. Ja. Maar goed, uiteindelijk <laughs> uh, vertrouwde hij het niet. En Maaskant uh, kan meteen aan de bak. Want in wit rusland wordt er in de zomer gewoon gevoetbald. Zaterdag speelt Dynamo Wins. Dat is morgen dus al. Tegen de nummer 2 van de wit russische competitie... Bate Borisov. Dynamo zelf staat vijfde. En hij moet eigenlijk gewoon kampioen worden met die club. Foppen de Haan is per direct vertrokken bij Heerenveen. De Haan was daar begeleider van jeugdtrainers. Maar zegt nu dat hij niets meer met de club te maken wil hebben... Poppedaan wil dat de voorzitter Robert Veenstra opstapt. Rago Klamer is de verrassende nieuwe Europees kampioen op de triathlon. Ze won in de Turkse Alanya de Olympische afstand... door in de eindspins de Britse Vicky Holland te verslaan. Het is een verrassende titel voor Klamer... want niemand had erop gerekend, ook zelf niet. Nee, niet echt. Uh, ik, het afgelopen seizoen ging eigenlijk... of het seizoen tot nu toe liep uh, niet, niet zoals gepland. Uh, dus ik, ik, ja, ik ging natuurlijk wel... Uh ontzettend mijn best doen. Dat, dat stond neer van, van tevoren vast. Uh, maar dat ik een uh, medaille zou gaan uh, pakken... dat had ik zeker niet verwacht. Ja, Rachel klaar. En uh, tot slot, Bauke Mollemaat is hem niet gelukt. Net niet om de koningin te winnen in de ronde van Zwitserland. Hij kwam op de laatste klim van de dag in een kopgroep terecht... met de Spanjaard Costa en de Amerikaan TJ van Gerderen in de afdaling naar de finish moest Mollema een klein gaatje laten. Keerde toch terug in de sprint. Werd hij alsnog dan weer verslagen door Rui Costa. In het klassement staat Mollema nu vijfde. Na vandaag heeft hij nog maar 46 seconden achterstand... op de klassementsleider, Matthias Frank. Gaan die hem winnen? Nou ja, je weet het niet. Nog zo'n dagje als vandaag. Ja. Dat zou kunnen. Lijkt me ook cool. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ik als sportliefhebber zou dat leuk vinden. Ja, ik zou dat ook heel erg leuk vinden. Meer zometeen vanaf 10 uur naar jullie. Dankjewel Jeroen. Leuk, de gasten. De gasten van vanavond zijn ontzettende eindbazen. Want onze eerste gast is een dame met een mening. En ze is ook niet bang om die mening de wereld in te twitteren. De tweede is een echt... Mensen, mens. Want hij is voorzitter van de Humanisten. En de derde die belt niet meer. Dus je weet in ieder geval zeker dat de IVD hem niet afluistert. Dames gaan voor. Dus met gepaste trots presenteren columnisten Lamia Aharoua. Oh man. Aharoua. Politiek commentator Boris van de. Oh man. En internet-expert Danny Mekic. Dit was nu Kutiet. Ik val het niet op, hè? Dankjewel, heel subtiel. Subtiel, hè? Subtiel. Lamia, Boris, Danny. Fijn dat jullie er zijn. Volgens mij gaan we als eerste onmiddellijk een plaatje draaien. Nou, dat is goed. Is het dan meteen die dame? Nee, die bewaart. Dolly Parton. Bar <laughs> <vart las. lacht> je, je, je, je ik vind Jolly Parton Par Par fantastisch. Achter de, de week. Ik ook. Die gaat in. Het is niet Dolly Parton, maar ga ik straks draaien. Nee, ik ga een band draaien die, uh, uh, die, die nu eigenlijk weer. Die eigenlijk heel lang aan de weg probeerde te timmeren. En het wilde eigenlijk telkens maar niet echt lukken. Elk singeltje wat ze dan uitbrachten, brachten ze weer onder een andere naam. Drive Like Me hebben ze wel eens een keer geheten. Nou, dan brachten ze daar dan weer een singeltje van Ja, dat lukte dan ook weer niet echt. Dat steeg maar niet in die hitprace. Maar nu hebben ze eindelijk een plaat die uh, uh, nu, nu nog steeds niet op een album staat. Dat komt pas in september uit. Maar waarvan uh, de, single, de eerste single wel uit is. En dat, ja, dat begint toch wel een klein beetje een hit te worden. Uh, de band heet The, The 1975. En het liedje heet... Chocolate. En het is echt, echt een heel lekker plaatje. Het is gewoon zo'n heel makkelijk popliedje. En als ik een gokje mag wagen. wat zou nou een soort pre-zomerhitje kunnen worden? De pre-zomerhit van het jaar. Wacht, het is Ja, de zomer. Daarom zeg ik ook pre-zomer. Ja? Is toch herfst? Ook... Ja. Nee, nee, nee, nee. Zou deze wel kunnen worden? Chocolate. I'm not afraid to De Slow Down, Big Sleep and Drive Like I Do. Zo werden ze genoemd en nu heten ze de 1975. En het liedje heette Chocolate. Super lekker plaatje. Lekker toch? Schrikker. Ik vertrouw op jou als zomerhit. Pre-zomerhit. Pre wel jammer dat chocola in de zon smelt. Uh, dat is waar, ja. <lacht> niet met dit weer. Ik wou hem uh, zeggen. <lacht> goed keihard met het weer. Nederland was deze week in de pan van de examens. Wachten op het verlossende telefoontje, wel of niet geslaagd? Vandaag kon de vlag uit bij heel veel leerlingen die eindexamen deden. Maar toch een dag met een behoorlijke rafelrand. En dat komt omdat er fraude is gepleegd op de, Rot op de Rotterdamse school Ibn Galdoen, zijn examens gestolen en die zijn wellicht dan ook verspreid naar andere scholen. Ja, en zeg je rafelrand, dan zeg je ook Gerrit Eikhoff... en dus staat die bij een school in Rotterdam. Alle diploma-uitreikingen in de regio zijn uitgesteld. Gerrit, wat betekent dat eigenlijk, dat ze met die maatregel komen? Het betekent ten eerste dat niemand rekening had gehouden met fraude. betekent ten tweede dat begrijpelijke wijze het onderzoek zich concentreert op de regio Rotterdam. En ten derde, dat de afgelopen dagen eigenlijk een beetje over het hoofd is gezien hoe tijdrovend dat onderzoek wel kan worden. Ach, dat is me toch een partij werk, want dat blijkt, heel veel mensen hebben dat examen gedaan. Ga maar na, politie en justitie moeten natuurlijk eerst wachten op meldingen van scholen van eventuele onregelmatigheden. <lacht> en moeten ook wachten op leerlingen die zich eventueel aanmelden voor die inkeerregeling. En dat moet dan vervolgens allemaal weer worden nagetrokken. Veel werk dus, veel gedoe, Pff, geen zin in. Maar gelukkig was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 En daarna gaan wij alle vakken bij elkaar brengen en dan kunnen we dus zien wat de uiteindelijke score van de leerling is en of die wel of niet geslaagd is. Komt er ook nog bij, zo zoveel werk altijd, nakijken en dan nog een keer nakijken en dan beoordelen. De docentenkamer hier op het sint jans systeem er hangt een beetje een opgewekte sfeer heb ik het denk. Docent Latijn? Ja, ik ben docent Latijn, ja. Wat een gedoe, hè? Ik vind het een heel gedoe, ja. Maar ik zie vandaag wel iedereen met een grote glimlach hier in de docentenkamer rondlopen, valt ja, me Ja, ja, ja, er zijn heel veel mensen die blij zijn dat ze geen extra werk hebben van de zomer. Ja, je moet er niet in denken, dat als die examens <lacht> nog weer over moeten, man. Dan moet je nog een keer die examens nakijken. En dan moet je nog slimmer. man, man moet je niet aan denken, maar... <lacht> Het was me een kwestie deze week. Um, aan tafel, Boris van der Ham, onze politiek commentator. Danny Mekic, internet-expert en Lamia Aharouwai, columnist. Lamia, jij um, twitterde deze week daarover. Uh, ik lees even een aantal dingen voor. Ah, ik, zie <laughs> trouwens, een, ik zie trouwens in de berichtgeving... dat we er ons allemaal van bewust moeten zijn... dat Ibn Galdun een islamitische school is. En meteen daarna, dat het even duidelijk mogen zijn... het zijn de moslims, oké? Okay, heeft Niemuller al iets geroepen over de genen van die kids? Dat ja. gaat dan over uh, Joost Niemuller... Die zich daar wel vaker over uitlaat. columnist. Ja. Um, vond jij van dat hadden we niet we, of dat had niet erbij gemeld moeten worden dat het een islamitische school is? Nou ja, het is een islamitische school, dat is een feit. Um, uh, ik, heb, ik heb dus even gekeken, want aan het begin dacht ik, het komt van het ANP, dan wordt het overgenomen. En dan is het zo. Uh -huh. Maar het ANP noemde het dus um, Rotterdamse scholengemeenschap. En vervolgens hebben een aantal media het veranderd in islamitische scholengemeenschap. Blijkbaar was dat op de een of andere manier toch nodig. Nou, het is een feit. Op zich niks prima mee. Maar als je een aantal artikelen erop opensloeg... dan was het feit dat het om een islamitische school ging... Um, werd benadrukt. Maar en het doet er eigenlijk niet toe, vind jij? Uh, in deze context doet het er niet toe... of het gaat om een islamitische openbare of christelijke school. Nee. Bos? Nou ja, nee, fraude kan overal geplaatst vinden. Dat kan ook op een openbare of op een katholieke school gebeuren. Maar als je zag, ook in de berichtgeving over die school... wat er allemaal op die school was, had plaatsgevonden de afgelopen jaren. Dat echt, ja, er onlangs een nieuwe directeur is aangesteld... die probeert orde op zaken te stellen. Maar dat was ook wel echt nodig, want het was echt een hele slechte school. Dat een andere islamitische school, die onlangs is gesloten... een paar jaar geleden... Uh, dat, dat, dat dat ongeveer ook uh, hetzelfde lakend het pak was... waar ook vriendjespolitiek heerste, waar de bestuur niet deugde. Dus het feit dat daar, laten we zeggen, wat alarmbellen afgaan... is niet helemaal zonder reden. En dan, en, en dan hoor je dus te melden wel dat het een, nou ja, islamitische, het is school een islamitische school is. Nou ja, het is een islamitische school. En ik heb bijvoorbeeld gisteren was een uitstekend uh, radioprogramma waarin de oude directeur van de islamitische school in Amsterdam... het islamitische college Amsterdam, aan het woord was. En die zei van, nou, sommige patronen die ik nu uit de media haal... van wat er op die school heeft plaatsgevonden... van hand boven het hoofd houden en, en misschien docenten die er betrokken zijn... dat herken ik wel uit de structuur en de cultuur die in mijn islamitische school plaats en dan, had. En dan, en, dan, en dan wil je hand boven het hoofd houden dat, dat al die leerlingen niks gezegd hebben. Terwijl, ja, en, dat, dat, en dat, het er er zoveel, dat er ook zoveel, nou ja, dat me, misschien er ook een docent bij betrokken zou kunnen zijn. Maar is dat, dat per se is, islamitisch? Nou ja, hij zei erover van zo'n hele besloten cultuur dat kan op dat kan werken tot, uh, tot dit soort uh, ongein. Maar is de islam maar, is, wacht even, want is een, heeft een islamitische school per definitie een gesloten cultuur? Nou, uh, dat kan je wel zeggen. Bij hele religie, streng religieuze scholen zie je dat er een meer gesloten cultuur is. Daarnaast zie je dat met name islamitische organisaties in Nederland heel slecht zijn in besturen, bij de omroep, bij de moslimomroep. Ja, een ja, maar wat je nu zegt ben je uh, het absoluut uh, je eens. Je ziet dus dat moslimorganisaties, als ze zichzelf gaan organiseren... Uh, we maken vaak een puinhoop voor maken. Heel veel islamitische ouders, die sturen hun kinderen dus ook niet naar een islamitische school, kunnen we constateren. Omdat ze denken, dat is geen goede kwaliteit onderwijs. Ben ik met je eens, maar nu moet je twee dingen... Uh, nu, ik heb het gevoel dat je twee dingen door elkaar haalt. Inderdaad, wat betreft Iban Galdun, als je mijn timeline verder had gekeken, dan had ik uh, de vraag gesteld. Ik vind het überhaupt bedenkelijk, religieuze scholen, of dat wenselijk is. Um, het feit dat het gaat om een islamitische school... en het feit dat er examens zijn gesloten op, uh, ges, gestolen op een school... Per, daar zie ik geen kausaal verband nee, tussen. Nou ja, oké, okay, nee. Dus dan zijn we het in principe met elkaar eens. Ja. Want ook ik vind de pijnhoop op Ibn Galdun is uh, schandelijk. Uh, ook al jaren, geen idee waarom ze überhaupt nog open zijn... Um, maar Boris zegt het misschien onder de pet houden van het schandaal. Dat heeft het, kan, zou er wel Ik eventueel vind, wel mee te wel in maken een, in kunnen een wereld, hebben. In een wereld, dat weet je niet, dat, maar dat, dat, dat, dus zou dat, dat zou kunnen zijn. En dat zegt moet je, je ook niet helemaal voor, voor, uh, voor weglopen. Ik vind zelf in een samenleving als de onze... waarin de islam en ook de islamitische organisaties voortdurend onder, uh, onder vuur liggen... Mag je, mag je, moet, je, moet je niet krampachtig zijn over het feit dat het een islamitische school is... en dat je dat gewoon open, openbrengt. Het is interessante is nou juist dat de directeur die daar nu zit... die er dus net zit, die een oud-inspecteur is van onderwijs... dat hij juist onmiddellijk, toen hij hoorde van dit, van dit probleem... onmiddellijk eigenlijk die cultuur heeft doorbroken... en heeft gezegd, direct mij naar buiten, direct openheid... Dat is het goede voorbeeld geven. Dus die Direct, dat is direct goed. openheid als in? Nou ja, dus dat hij onmiddellijk, ik bedoel, het is heel goed gehandeld. Dat die man, eigenlijk toen hij er maar enigszins lucht van kreeg, onmiddellijk dat naar buiten heeft gebracht. Dat is, een, dat is dus heel goed. Dus daarom vind ik dat die schooldirecteur. Nou, binnen de mogelijkheden van wat hij heeft aangetroffen, uh, dat helemaal niet zo slecht gedaan heeft. <laughs> hoe, hoe kijken jullie naar? Want er werd natuurlijk ook dat verhaal erbij verteld, uh, waar jullie alle twee aan refereren, uh, dat het al lang, heel lang slecht met die school gaat. Ja. Uh, ik geloof dat in 2008 was, toen de wethouder gelukkig al uh, probeerde om die school gesloten te krijgen. Dat is niet gelukt. Die heeft zelfs een brief geschreven van uh, ouders, haal je leerlingen van die school. Ja. Uh, dit, dit heeft natuurlijk wel allemaal heel lang kunnen doorsukkelen. Ja, maar maar daar, daar, zeggen... daar raak je wel een punt. Ik, ik vind wel, uh, ik volg dat dan een tijdje. Uh, <kijf> ik zit nu, in 2,5 jaar geleden ben ik gevraagd in de adviescommissie van de minister van Onderwijs. Dus ik ben me echt meer gaan verdiepen, ook in scholen en hoe dat precies werkt. Wat ik wel vind in Nederland is dat scholen wel heel lang de tijd hebben om te verpesten. He, het uitgangspunt daarin is, van, nou, het kan fout gaan. Dan komt de inspectie langs, die waarschuwt je nog een waarschuwing, nog een waarschuwing. En het gaat zo'n tijdje door. Kijk, wat ik veel liever zou zien is dat van scholen wordt gevraagd dat er gewoon altijd een rescueplan ligt. Als het misgaat, dan ga je gewoon direct de klassen, zet je over naar school in de omgeving. He, dat direct daar de leerlingen gewoon toponderwijs krijgen. Dus niet wachten, gewoon meteen handelen. Dan heeft het bestuur en de leraren en weet ik het allemaal van die school, zeg maar hebben dan de tijd om hun problemen op te lossen, maar wat er in de praktijk gebeurt is dat zoiets jarenlang door kan laten gaan eh, voordat er in actie wordt gekomen. En dat moet echt doorbroken worden. Absoluut. Er, er, er wordt elk jaar een lijst gepresenteerd met zwakke en zeer zwakke scholen. Nu is het op zichzelf ook door ingrijpen van de Tweede Kamer gelukt... dat er wat sneller kan worden ingegrepen. Maar dan nog moet er echt heel wat gebeuren voordat je ingrijpt. Een van de redenen waarom het heel, heel moeilijk is om in te grijpen... is omdat het soms ook bijzondere scholen zijn. Dat zijn dus religieuze scholen. Althans over het algemeen, want er zijn ook bijzondere onderwijsinstellingen... Ja. die niet religieus zijn. En dat maakt het soms ingewikkelder. En ik vind, als het gaat over de kwaliteit van onderwijs, heel snel ingrijpen. Waarom maakt dat, dat het ingewikkelder? Want ik vind, persoonlijk, als een school het slecht doet moet een school de deuren sluiten. En dit was niet één ding, nee, dit waren enorm veel dingen. Ik, ik, ik, ik verschrijf niet nee, hoe je het me, vind, nee, het, maar is zo. het is zo. Nee, ja, ja, feit... Waar het ingewikkelder is, is omdat op het moment dat iets zeg maar, minder goed gaat... en je zegt als schoolbestuur... Um, van he, Wij hebben een grondwettelijke reden waarom dat zo is. En dat ja. kan bijvoorbeeld op het moment dat je een school bent gebaseerd op een, bepaalde, op een bepaald geloof. Ik heb zelf op een katholieke basisschool gezeten. Dat stond op de gevel. Ik begreep ook nooit waarom het er stond, maar het stond er wel. En blijkbaar doet het er wel toe dan. Um, en dan kun je dus zeggen van ja, maar dat het zo is. He, dat heeft te maken met dat wij dingen op een andere manier doen. En dan heb je dus langer de tijd nodig denk ik, om met elkaar het debat te voeren over of dat een goede reden mag zijn. Want tegelijkertijd als zo'n inspectie zegt, ja maar wij vinden dat helemaal geen goede reden. Reden, dan komt er heel veel kritiek op de inspectie. Namelijk dat de inspectie geen respect zou hebben... voor bepaalde geloofsovertuigingen. Ja, ja maar toch staat toch nog steeds op nummer één... de kwaliteit Absoluut. van het onderwijs. Absoluut. Wij zijn dat, het dus uh... helemaal ja, eens. Ja, we zijn het ook eens. Maar is het nu makkelijker... om een school te sluiten? Het wordt iets makkelijker. Je kan, mag nu na twee jaar... als je niet, uh, als je niet functioneert... Uh, wordt niet zozeer de school gesloten... maar er wordt gewoon het bestuur uh, weggemonsoord. Uh, dat gebeurt weinig. Uh, het is inderdaad in het Islamitisch College Amsterdam gebeurd... dat daar echt heel hard is ingegrepen... Uh, in het geval van de school in Rotterdam is het zo dat daar ook eigenlijk het bestuur is vervangen. Er zit dus nu iemand anders die toch probeert beter te doen dan zijn voorgangers. Ja. Nou, dat, dat moet je dus ook wel erkennen. Hè? Want je kan zeggen: voor een deel heeft die wetgeving en het strenge beleid gewerkt. omdat er nu iemand anders zit. Ja, en dan gebeurt er zoiets vreselijks. En ja, dan moet je je wel afvragen: waardoor <coughs> komt dat? En is er niet nog meer aan de hand dan alleen maar het bestuur die een uh, probleem dit heeft? Hoe gaat het aflopen voor deze school? Nou. Ik vraag me af of er nog ouders zijn die daar hun kinderen aan toe sturen. Dat is denk ik het mijn grootste probleem. Uh, want daar zullen ouders ook op, op selecteren. Vanzelf op. Ja, maar ja, ja, ik hoop uiteindelijk dat... Dat, euh, nou, ik weet niet precies wat er allemaal is gebeurd. Dus als er inderdaad iets in die structuur van die docenten zit... dat die daar ook allemaal, euh, laten we zeggen, meegewerkt is aan fraude... of in ieder geval dat, dat niet alert op zijn geweest... Ja, dan, dan, dan ziet het er heel somber uit voor ze. Ja, Het probleem is, en dan ga ik toch weer terug naar die religieuze uh, scholen... en dat dat zich al uh, bedenkelijk is. Er zitten op die school kinderen die 150 kilometer verderop wonen... en die genoeg... Openbare scholen in de omgeving hebben, maar die hier toch voor kiezen, of in ieder geval de ouders kiezen toch voor om hun kinderen op een islamitische school. Nou, ik kan je vertellen, die ouders die denken niet, die kijken niet per se naar het niveau van die school, maar die denken dat het een islamitische school Dus die kinderen die groeien op op een school waar, nou ja, ik weet niet of uh, nieuwsgierig of een, vandaag, een van de twee die zond een interview uit met een van de docenten daar, die sprak en vandaag, gewoon. Ja slecht Nederlands. Ja, dat kan dus absoluut niet. Dat kan niet. niet. Dat is gewoon onmogelijk. Dus die kinderen die um, gaan naar school... een school heeft ook een, opvo een opvoedende rol. Dus uiteindelijk zit je in een uh, omgeving... waar veel um, jongeren zitten met dezelfde culturele achtergrond als jou. Het, dezelfde geloof als jou. Um, uh, docenten die niet per se over de taal uh, beschikken. En dan kun je je toch afvragen... Van, nou, is dat een wenselijke situatie überhaupt, weet je wel... Dus wat jij al twitterde, moeten er maar misschien helemaal vanaf. Ja, eigenlijk wel. Ja, we zetten er een punt achter. BNN Today. Zet een punt achter de week. Leuk. Ik heb een plaatje, willen Willemijn. En uh, dat is een band en die staat op uh, Pinkpop. En het is een Belgische band, zeggen ze zelf. Alleen, ze hebben een Engelse zanger, een Zweedse drummer en een Franse bassist. Alleen, ze hebben elkaar ontmoet in België. En daarom zeggen ze, wij zijn een Belgisch beentje. Puggy, heten ze. Last Day on Earth. Dag ontdekt Willemijn. Het, het klinkt zoals jij bent. Nou, <laughs> Opgeruimd. <laughs> nou, ja, nou ja, dankjewel. Maar ja. ook een beetje Belgisch. <laughs> Word <Want> je eigenlijk <laughs> ook de diepste ja. bent. <laughs> Last Day on Earth, right? en de band heet dus Puggy. Schrijf ja. mee P-U-G-G-Y. Heel leuk. Ik een beetje een thema uitzending. Chocolate, België. Kijk hmm. ah. ja, ah. Kijken en of ik nou, dat nog verder... Nee, nee, nee, nee, Jongens, niet zo door elkaar. Iemand praten, Het is zo stil. Goed. Lavia, Boris, Danny. Zometeen na negen praten wij over de opgestapte De Graaf. Net al verhitte discussie. Is het allemaal een complot dat er zo lang mee gewacht is om dit verhaal naar buiten te brengen? Hoe zit het nou precies? Boris heeft er laatst nog een handje geschud. Zeker. The kiss of death. En de stiekem praktijken van de IVD. Daar hebben we het ook over. Een vrijdag een mooie.